In een daarvan lagen prijzen van de postcode loterij opgeslagen. Die zijn allemaal verbrand. Ook lagen er boten en brandstof in de loodsen. Een aantal woningen is uit voorzorg ontruimd. En omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brand in Egmond aan den Hoef trekt veel bekijks. De politie heeft grote moeite om mensen op een afstand te houden. De politie heeft in Duiven een gewapende man in zijn been geschoten. Agenten waren gealarmeerd over een ruzie waarbij de man bedreigingen zou hebben geroepen. Toen ze hem wilden aanhouden zagen ze dat hij een vuurwapen had. Ook na een waarschuwingsschot voelde agenten zich bedreigd en schoten ze de man in zijn been. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, hij is niet in levensgevaar, zegt de politie van Duiven. Het is voor Griekenland bijna onmogelijk om te voldoen aan de Europese eis om de komende twee jaar nog eens 11,5 miljard euro te bezuinigen. Dat heeft de leider van de regeringspartij Pasok gezegd. Volgens hem zou een bezuinigingspakket van die omvang altijd al moeilijk zijn. Maar het wordt nu helemaal problematisch door de recessie waar Griekenland in zit. Vandaag praten de regeringspartijen over de bezuinigingen. Zlatan Ibrahimovic gaat van AC Milan naar Paris Saint-Germain. De Zweedse spit een contract voor drie seizoenen... en gaat naar verluid 14 miljoen euro per jaar verdienen. Hij is daarmee de best betaalde voetballer uit de Franse competitie. Ibrahimovic speelde in het verleden voor Ajax. Dan nog het weer vannacht bewolkt en af en toe wat regen. Overdag vooral s ochtends nog wat regen in het noorden. Vanuit het zuiden droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 televisieprogramma maken, radioprogramma maken, is nog steeds bij ons te gast. Hij gaat namelijk zometeen de ACO Literatuurprijs 2012 uitreiken. Um, aan een van u, luisteraars. U kunt um, een boek wat u heeft geschreven, um, kunt u ons bellen... en dan kunt u over praten of u kunt mededelen welk boek dat is. Um, en als het Ronald aanstaat, hij heeft geen tijd om het allemaal te lezen... Dan... Maakt u kans op de Aqualiteratuurprijs. Maar als u alleen een titel heeft, omdat het er gewoon nog niet helemaal van is gekomen... Als mensen het plan hebben om het boek te gaan schrijven. Een plan hebben, ja. Maar een titel moet er zijn in ieder geval. Ja, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En een openingszin, want ik zag net een mail binnenkomen. Een openingszin, alleen is dat ook goed? Een openingszin voor een boek, voor het boek. Nee, je kunt niet... Nee, sorry. Nee, je kunt niet een Aqualiteratuurprijs winnen voor een openingszin. Nee, nee. Nu het zegt, nee. klinkt nee. dat opeens ook heel nee. logisch. Um, u kunt bellen, bellen 0800-1121 en mailen casaluna.ncrv.nl. Uh, Twitter doen we ook nog aan, hashtag Casaluna. Uh, um, er hangen al wat mensen aan de lijn, maar voor het zover is... Uh, en de, um, nou ja, de, de run op de prijs gaat losbarsten... wij hebben twee zeer getalenteerde singer-songwriters hier in de studio... Um, die live muziek voor ons gaan maken. Even Den Held, goeienacht. Goeienacht. Um, waar kunnen wij jou van kennen? Uh, waar kunnen jullie mij van kennen? Of gaan kennen. Gaan kennen van het nieuwe lied. Wat is dat? Dat is een gezelschap van Nederlandstalige singer-songwriters. En dat heb ik opgericht. En hoe lang bestaat het nieuwe lied al? Ik mm, denk nu een kleine drie jaar. Ja. En, dus, uh, het gaat goed met jullie? Het gaat goed. Ja, we hebben drie jaar lang... Uh, Heel, heel veel geklooid en uh, opgetreden. En uh, in cafeetjes gespeeld en kleine theaters. En uh, heel veel uh, slechte dingen en mooie dingen gedaan. En nu, uh, nu uh, gaan we volgend seizoen, of eigenlijk het komend seizoen... gaan we elke maand in Bellevue spelen. Theater in Amsterdam. Yes. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, Eefke, wat ga je voor ons spelen? Jolien. Wij luisteren. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien. Ik smeek je alsjeblieft, neem niet mijn man. Jolien, Jolien, Jolien. Verleid hem niet alleen omdat het kan. Vergelijken heeft totaal geen zin. Jouw ogen daar verdrinkt die in een nieuw wilde lokken. Bovendien, je lag als een lentebries Je stem zacht Als een zomerbui En ik verlies De strijd van jou Jolien. En in zijn slaap Zegt hij jouw naam Mij ontglipt Dan steeds een traan En daar Doe ik echt niks aan Ik begrijp ook met gemak dat jij met gemak mijn man afpakt. Maar je weet niet hoeveel hij mij doet. Jolien, Jolien, Jolien, ik smeek je alsjeblieft neem niet mijn man. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien, verleid hem niet, alleen omdat het kan. Voor jou staan mannen in de rij, hij is de laatste kans voor mij. Na hem heb ik nooit meer lief, Jolien. Ik begrijp ook met gemak dat jij met gemak mijn man afpakt. Maar je weet niet hoeveel hij mij doet, Jolie. Ik moest echt met je praten, want nu mijn geluk van jou afhangt wil ik weten wat je kiezen zal, Jolie. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien, ik smeek je alsjeblieft, neem niet mijn man, Jolien. Wij komen zo bij jou terug en bij je collega Jan Teerstra, die ook voor ons op gaat treden. Maar nu snel over naar de aco literatuurprijs 2012. Um, ja, ik vind en het boek, heel bijzonder dat, Ronald, dat, dat, ja. dat we dit uh, mogen doen. Ja? Uh, het is ook een, een hoge uitzondering, hè, dat bij hoge uitzondering dat we, dat we eenmalig uh, s'nachts uh, de Ako-literatuurprijs uh, mogen uitreiken. En aan mensen die bellen, die ja. zijn beroemde schrijvers, dat is natuurlijk ook leuk. Uh, niet aan de beroemde nee precies, aan, ja. de, gewoon aan de mensen thuis. Mogen beroemde schrijvers bellen? Uh, nou, dat zou wel heel leuk zijn trouwens. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Dus als Leon de Winter luistert dan... Nou, hij wordt gewoon als ieder ander uh, behandeld. Oh. Ook gewoon bent de voorzitter van de jury. We gaan snel naar ja. de eerste uh, beller die een boek heeft geschreven, had willen schrijven. Ja? Uh, maar in ieder geval een titel heeft. Rob Engelsman, Goeienacht. Ja, Goeienacht. Uh, het is een Engelsman, dat is dan eigenlijk al meteen de vraag. Kunnen we dat al toestaan? Rob, praat je Nederlands? Uh, ja. Maar waarom ik staat heet, er dan Engelsman? Ik heet Engelsman. Ah, oké. Okay. Oh, okay. Ja. En, familie uh, uh, komt uit Lokzeil. Wat zeg je nou? Oorspronkelijk komt onze familie uit Blokzeil. Ja, precies. En daar waren schotten geregend. En daar, zat, daar, daar het heeft schotten geregend? Ik begrijp het niet. Wat? Die zijn daar gelegend geweest in de 17e eeuw ergens. In de 17e eeuw zijn daar schotten geregend, ja. ja. Hé, hey, en jij hebt een uh, boek uh, geschreven? En, uh, in 1989 en ik ben nu al twintig jaar bezig om het in te binden zelf. Ja, met een bijl. Met een wat? Waar probeer je mee in te binden, het boek? Ik gewoon met, uh, met van dat lint. Met lint. En naald en garen. Naald en garen. Sinds ja. 1998 ben je met naald en garen bezig om het boek in te binden. Ja. ja. Uh, maakt niet uit, Engelsman. En wat, uh, wa, wat, wat uh, is de titel van dit boek? Een tegennatuurlijke neiging. Een tegennatuurlijke neiging? Ja. Een tegennatuurlijke neiging? Ik zou neiging? misschien liever willen dat het een niet bestaand boek was, maar het bestaat. Nee, het, ik, het is ik juist ik heel goed op dat op stapels het boek bestaat. liggen al die katernen. Ja. En uh, een tegennatuurlijke neiging. En ja. waar gaat het boek over? Over jonge meisjes. Maar die zijn inmiddels ook ouder natuurlijk. Ja, die zijn allemaal, zo langzamerhand, dik in de 40. Dik in de 40. Dus het gaat uit van meisjes dik in de 40. En tegen natuurlijk een neiging. Uh... Ja, in het boek zei ze jong. Ja, dat snap ik. Ja. ja. Nou, uh, Engelsman, uh, ik, uh, ik wens je heel veel uh, succes. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, wie weet dat jij de ACO Literatuurprijs. Dat zou wel leuk zijn, hè? Dat zou ontzettend leuk zijn. De Rob Engelsman, um, bl blijf luisteren, we hebben nu je telefoonnummer. Um, je staat op ja. de longlist, begrijp ik? Nee, nou, ja, nog blijf van de ongebonden titels. Nog. Ja, ik blijf luisteren. Blijf luisteren. Ja, je staat op de longlist. Uh, en mogelijk gaat de ACO Literatuurprijs 2012 naar jou. Um, snel door naar de tweede beller. Rick, goeienacht. Ja, goeienacht. Rick, ik ga jou live doorverbinden met um, onze juryvoorzitter Ronald Snijders. Yeah, leuk, jij dus Rick, goeienacht. En heb jij een, uh, een boek geschreven? Um, ja, nou, dat is eigenlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. We storen. En um, nou, ik, ik ben al heel lang, uh, uh, ja, in, in 2000. Nee, voor 99 ben ik begonnen met een zevendelige uh, cyclus van gedichten. Ah, ja. Het is en, een, een, uh, een dichtbundel. Uh, nee, een, een cyclus van zeven bundels. Oh, dus jij wil eigenlijk met zeven bundels de Aqualiteratuurprijs winnen? Wacht. Ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon één geheel. Oh, ja. En um, dan moet je denken aan de, de titels. Dat is uh, Geen post op maandag, graf op eigen erf versleten wit, roken in de regen, houten gordijnen, blauw brood... en te oud te sterven. Te oud te sterven? Te oud te sterven, ja. Wauw, ik vind het wel hele mooie titels, Rick. Hm. Um, maar, maar, uh, maar heel even, ik, ik breek even in, Ronald. Ja. Kan je met zeven verschillende titels jezelf nomineren voor de hm. acolyte? Nee, je dag? moet echt een keus maken. Rick, je zou een keus moeten maken. Um, uh, geen post op maandag? Geen post op maandag. Graf op eigen ja. erf, versleten wit, roken in de regen, houten gordijnen. Dat vind ik een hele goede Houten gordijnen vind ik ja. heel mooi. En wat was het blauw? Daar, daar zit iets macabers in. Houten ja, gordijnen. Blauw brood. Blauw brood, vind ik heel goed ja. ook hoor. Ja, alliteratie. Ja, mooi. Te oud om te sterven. Ja. En te oud om te sterven vind ik ook wel mooi. Maar welke ja. zou je uh, willen uh, nomineren? Uh, er is ook nog een bloemlezing. Oh. Kijk en, en aan. Die heet een vrouw om in te bijten. Maar... Ah. Uh, die, ik zou, bloemlezingen, die redden het nooit zo met acu Oké. Okay. Nee, dus... Maar een vrouw met de bijt is wel heel een mooie titel. Uh, ja, is wel een mooie titel. Is, zij, is het ook een meisje of is die ook al boven de veertig, die vrouw? Uh, nou, dat, dat mag je zelf invullen. Oké. Okay. Maar we moeten uh, even jou, uh, jou afronden. Ja. Nou ja. Wil je dat? Nee, ik bedoel, wat, welke titel <lacht> zou je willen uh, nomineren, Rick? B um, ja, ik vind ze allemaal... Iets ja, dat ik snap ik. Moeten wij dan een keuze maken? Blauw brood, daar voel ik wel wat voor. Ik vind houten gordijnen. Post. Houten gordijnen? Ja. ja? ja -jullie, zijn, jullie zijn enthousiast over houten gordijnen. Ja, ja. nou dan... Dan, dan is, en, en, uh, gaan we en, en, daarvoor. En Rick, houten gordijnen, is dat, welke fase in jouw poëzie leven heb je dat geschreven? Um, nou, ik heb van 1999 tot 2010 op een boot gewoond, op een tjalk. De dus ja, twijfeling. Ja. Ja, dat uh, hoor dus je. Een heleboel, uh, heleboel uh, dingen die hebben wel iets met scheepvaart te maken en zo. Ja, ja. Houten gordijnen. Houten gordijnen. Houten, gordijnen. Ook houten gordijnen, luiken, weet je ja, wat. Ja, uh, dus, uh, dus je hermetische periode, kunnen we ja. zeggen. Alles ja. uh, ja. gordijnen gedicht, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Dank je wel, Rick. Um, uh, Rick, blijf ook aan de lijn, ja. of tenminste, blijf aan de lijn. Blijf uh, wakker, want um, we hebben je nummer wellicht. Uh, jij staat ook op de short, dan wel longlist. Ja, oké. Okay. En. Um, ja, we zijn benieuwd. Houten gordijnen. Ja. Nou, dat, ik, ik blijf het volgen. Rick, goedenacht. Dank je Oké, okay, jullie ook. Hoi. Um, wij gaan weer snel over naar live muziek... Uh, zodat de jury zich kan beraden over uh, de eerste twee titels. De mailbox ja. stroomt trouwens vol um, hmm. met um, titels... De Bijbel en andere fietsverhalen, schrijft Robert de Rode. Hmm. Um, hmm. Dan hebben we nog... Ik wil me er niet mee bemoeien. Ik niet die wil, wil ze is. gewoon echt niet oh, mee dat bemoeien. Is nee, dat ja. is mailtje. Ja. Dat was Moby. Anders had ze wel gewonnen. Ja, ja, ja. ja. En um, Jesse mailt... Ik kom ook uit Amersfoort, maar dat is volgens mij met een andere discussie. Vind ik wel een mooie titel. Ik kom ook uit Amersfoort. Jij komt er uit Amersfoort. Ja, maar als titel... Toch? Ik schrijf hem op. Jan Teerstra, goedenacht. Ja. Hallo. Je bent basgitarrist? Ja, dat klopt. En ook, je hoort ook bij het nieuwe lied? Ik hoor, ben de nieuwste aanwinst van het nieuwe lied, ja. Um, en wat heb, doe je nog meer allemaal? Uh, ik ben eigenlijk vooral dus, uh, bassist en, uh, en ik speel in een aantal bandjes. en uh, Ik speel bij een heet Laura Jansen. En, uh, dus ik ben eigenlijk vooral eigenlijk bezig met... Je bent multi-inzetbaar? Ja, nou ja, ja. Maar dit is geen basgitaar? Dit is geen basgitaar, dit is een gewone gitaar. Je bent eens multi-instrumentalist. Nou ja, ik uh, kan me er net op redden. Om te spelen, weer spelen wat ik wil spelen bij het nieuwe lied. En dat uh, gaat goed. Laat ons niet langer wachten. Komt-ie. Zijn beslagen, je neus rood van de kou. Je schoenen zijn doorweekt. De vijver is bevroren, het fietspad eigenlijk ook. We lopen door jouw straat. De ochtend slaan we over, de middag eindigt sloom. De avond is nog jong. Weet je nog die zomer dat ik dacht dat alles kon? Soms droom ik van ons samen en dan zijn we best wel oud. En wonen we dan samen in één huis. En dan gaan we op vakantie. Maar vaak blijven we thuis, want jij vindt het gezellig in ons huis. We praten over alles, we wisten nog van niets, het vuur mag nooit meer uit dronken samen thee, en dan keken we tv, en dan vonden we overal wat van. De dagen van die zomer, die gingen niet voorbij, je wangen rood van vuur. Oh, was het maar weer zomer, of lente op z'n minst. Kan slapen, dan lees ik wat jij schreef. Dan loop ik weer alleen door jouw straat. En dan wil ik jou weer bellen, maar dan is het veel te laat. Dan wordt het alweer winter. luisteren naar Jan Deerstra, aanstormend singer-songwriter... van het uh, muziekcollectief Het Nieuwe Lied. We gaan snel terug naar de ACO Literatuurprijs 2012. Bij ons in de studio nog steeds Ronald Snijders, hoofd van de jury. Um, we hebben allemaal mensen aan de lijn die hun uh, titel willen voordragen. Maar ik krijg ook mailtjes binnen, lees ik snel aan u voor. Uh, Hans Bollinger, uh, Ronald, hou je pen erbij. Die heeft ja? de titel Mijn Leven Zonder Wim Kok. Wauw. Ja. Die vind ik wel heel we erg goed. Hans, we kunnen Hans helaas niet live vragen waar het boek over gaat. Waarom uh, niet? Omdat Hans mailt. Hij is dood. Oh, hij mailt. Maar dat, maar, nee, dat maakt Wim niet uit. Kok leeft nog. Ja, ja maar Hij Hans... in de raad van commissaris. Ja, dat snap ik. Mooi, echt, uh, Hans... Ja, mijn leven zonder Wim Kok. Ja. Um, de Bijbel en andere fietsverhalen die had je genoteerd hm. van Robert de Rode. Ja. Uh, even kijken. Romeo, die heeft ons ook gemaild. Ja. En hij nomineert zichzelf met zijn mm. eigen niet-geschreven boek... met de titel Het nog niet-geschreven boek... dat ook nooit zal worden geschreven. Hmm, ja, is iets te lang in mijn optiek. Die, die komt niet op de shortlist? Mm, nou, dat wordt dan zelf een longlist. Ja. Check. Henk-Jan van Vliet. Uh, numulieten in het dagelijks gebruik deel 3. Een nieuw onderzoek naar de diepste geledingen der maatschappij... met vijf getekende illustraties van Egyptische piramiden. Dat werd ook wel tijd, hè? Ja, ja ik heb wel, je ziet die boeken vaker liggen, maar ik heb er, oh. ik heb er niet zoveel meer. Uh, met gratis geen epiloog zit hij erbij, Henk-Jan van Vliet. Gratis epiloog? Hij was ook de bedenker van de titel Dit Boek Niet. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. dat is een serieuze kanshebber. Ja. Maar goed, Henk-Jan mag ook maar één keer genomineerd worden. Ja. Ik neem het even mee. Ja? Aan de lijn, um, Angelina. Julie. Hallo. Hallo. Wacht even. Ange, er staat hier in mijn scherm Ange Lina. Ja, dat klopt. Dus het is niet Angelina. Het nee, helemaal Ange niet. Lina. Het is gewoon de ene oma heet Antje en de andere Lina. Oh, kijk eens. Oh, Anjelina. Dus de, de, de, jouw schrijversnaam, jouw pseudoniem, is ook Lina. Ja, ik denk het wel. Ja. ja. En uh, uh, heb jij een boek geschreven? Ja, ik heb het boek geschreven. Ja. Maar nog niet uitgegeven. Nee, dat komt goed uit. En wat is de titel? Twee diskettes. Twee diskettes? Nee, wacht even, Angelien. Het, het gaat er... We zoeken de titel, hè? Niet waarop het... Uh... Nee. nee. Waarop het, nee. het hebben waard. Nee, uh, dit is... Uh... Maar dit is nog voor het e book Had jij uh, het op twee diskettes? Past het daarop, eigenlijk? Het past daarop. En het boek gaat erover dat er iemand twee diskettes vindt. En die gaat het lezen. En die ontdekt dat er uh, ergens uh, behoorlijk wat moorden zijn gebeurd. Oké. Okay. Het, een, uh, een het zijn eigenlijk thriller-diskettes, zou je kunnen zeggen. Uh, nee, het zijn eigenlijk de diskettes die we voor uh, de uh, USB-sticks in de computer stapten. Ja, ja dat snap ik. Ja ja ja. ja, ja, ja. Als je dat tegenwoordig doet, dan gaat je computer stuk. Ja. ja. En gelukkig geeft degene die het vindt... Uh, een vrouw die nog met een ouderwetse computer werkt... zodat hij ze erop kan lezen. Ja. Maar Lina, is het een... Mm -hmm. Thriller, of is het literatuur in de breedste zin van het woord? Het heeft wel elementen van literatuur in zich. Het is wel een psychologische thriller. Is het, is het thriller. een literaire thriller? Is het een literaire thriller? Want ik kijk nu even ja. naar het hoofd van de jury. Ja. naar mijn hoofd bedoel je? Ja. Nou ja, er is ook de gouden strop, hè? Daar zou je ook ja. nog voor aan kunnen melden natuurlijk. Dat is volgende week hier. Oké, okay, dan tel ik jullie ook volgende week ja, nog een dus keer. Dan voor de Gouden Strop zou dat een, een goede zijn. Maar ik schrijf, hem, ik schrijf hem wel op, hoor. Twee diskettes. Uh, okay. En, uh, nou, dat moet lukken. 216 kb. Dank je wel. Dank je wel, Blijf aan de lijn. Um, wie weet win jij de Aqualiteratuurprijs ja. vannacht. Um, ik kijk ook nog even op Twitter. Er zijn, er zijn zoveel bronnen, waar, media-bronnen... waarmee we bestookt worden met titels. Um, even kijken wat wij... Ik zie nu dat wij een beller aan de lijn hebben. Ja, goeienacht. Ja. Wie heb ik aan de lijn? Dag, je spreekt met Ronald Snijders. Met wie? Ja, de... met, met Ronald Snijders. Hè? Ja, ik snap er ook niks van. Ik hoor, ik hoor mezelf op de radio. Ik denk, ik ga eens bellen. D dit is heel, heel bizar... Ja. Ik denk dat kan nooit dat ik bel en dat ik dan mezelf aan de telefoon krijg. Ja, ik, ik zit gewoon met mezelf te praten. Hallo? Hallo? Oh, ho, hoe kan het? Hoe kan ik, ik, hoe kan ik nou bellen? Nathan, wat is dit? Ja, geen idee. Ben jij dat aan de telefoon, Ronald? Ja, ik heb mezelf. Dit, dit, dit ik begrijp ik. het niet. Ik hoor mezelf op de radio. Ik denk dat kan niet. Ik, ik, zit, ik zit gewoon thuis. Spier. Ja, we moeten van tevoren opgenomen zijn. Dat, dat, dat kan natuurlijk. Maar, dat, ja. Dus ik bel om ja, ik, Dus ik bel ik om, begrijp... om te kijken of, ja, of, ik, of ik opneem. Ja, verdomd, ja, ik zit, dat ik nu gewoon met mezelf op de telefoon zit. Ik, ik snap hier helemaal niks van. Dat is heel wonderlijk. Ja, maar ja, ik heb, ik heb dus ook een, een boek geschreven om, om te nomineren, daar ben ik ook voor, voor, de, voor die literatuurprijs. Ja, natuurlijk, ja, een ander boek. ander boek, ja, dat ja. ligt hier, ja. Ja, ik heb een ja. ander boek geschreven, uh, ja. dat wil ik graag uh, nomineren. Ja. Is dus dat ook, dat je, dat je niet met je eigen boek mee kan dingen als je zelf in de jury zit. ja. Nou ja, als ik nou een ander boek opgeef, dan, dan, kan het, dan kan het weer wel natuurlijk. Ja, want ik heb dat boek geschreven samen met Feder van Eldijk, hè? Ja, klopt. Uh, het is dit jaar verschenen en uh, ik heb het met hem uh, geschreven. Ik heb het niet gelezen, maar ik, ja, ik hoor van alle kanten dat, het, uh, dat ze dan ander boek uh, heel, uh, heel mooi vinden. Ja. Oh, wacht, even, wacht even, er wordt gebeld. Uh, uh, wat? Hallo, er, Ronald. Wordt, er wordt gewoon aangebeld. Oh. Ik ga niet wie nou zo laat... Voor oh, een ogenblik hoor, sorry hoor. Ik heb hier helemaal niks ja? van. Even, even open. Ja? Het wordt wel een beetje rommelig. Hallo? Ja. Jezus, ik schrik. Ik schrik me gek. Ik ben het zelf. Dit is bizar. Ik doe de deur open en ik, ik sta hier gewoon zelf. Wat doe, wat doe ik hier? <laughs> ik sta er niks van. Ja, ik ook niet. Dit is heel raar. Ik, ik geef uh. mezelf een hand. Wow, dit <totstutters> is eng. Hallo? Ik geef mezelf een hand. Ja, ja, hallo? K oh. sta, ik daar nu, sta, ik, sta ik daar nu zelf bij mezelf frikkie. op de stoep? Wat? Ja, weet, je, weet, je, weet je wie ik aan de telefoon heb? Ik heb mezelf ik aan de, de telefoon. Ik kom thuis terwijl ik al thuis ben. Daar ben ik ook. Ah. Wat? Ik kom thuis terwijl ik al thuis ben en ik, ik ben mezelf aan de telefoon zit. Ik zweer het je. Dit is heel raar... Ik, ik, ik, ik, nou, ik zat er helemaal niks van. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Ik vind het eng, man. Dit is heel eng. Ik zit hier in de studio en, en, en, en, en inmiddels thuis met, met z'n ja, tweeën. Ja, we en. stappen ja, er helemaal, helemaal, helemaal niet van. van. Gewoon dat we moeten wel even door met het... Uh... Nee, ja, Goed, in ieder geval bedankt voor mijn reactie. En ik noteer de titel Een ander boek. Dank me wel. Ja, graag gedaan. Ja, tot straks. Ja, ik hoop dat ik weg ben als ik straks uh, thuis kom. Ik denk dat de knip is. De man... Naast wie ik elke dag wakker word Staat op Loopt door het huis in zijn short. De man nu iets zacht als hij koffie zet Tien uur Ik stap nog halfslapend uit het bed de man vraagt of ik ook een kop koffie wil. Ik knik terwijl ik gapend de kat optil. De man geeft me een kus en kijkt uit het raam. Het is koud. Ik ga in slaap hem dicht bij hem staan Oh man Al denk ik soms dat ik zonder je kan En moet ik vaak veel Op zo'n ochtend als deze Weet ik het weer Ik wil jou echt niet missen, man De man ligt op de bank met de kachel aan. Ik zoek een mooie film om naartoe te gaan. De man vraagt me om één keertje stil te staan. De man.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 Ik wil jou echt niet missen, man. Ik wil jou nooit meer missen, man. Ik wil jou echt niet missen, man. Heefke den held, prachtig. Wij willen jou ook niet meer missen. Ehm um, Snel door, literatuurprijs, acu-literatuurprijs. Vanavond uitgereikt in Kazaluna door Ronald Snijders. Een mailtje krijgen we binnen van Maarten Rongen. En zijn boektitel is Het Dichte Gat. Het Dichte Gat. Mooi. Maarten Rongen? Ja? Ja, Het Dichte Gat. Rongen. Hij wil niet aan de lijn, want hij is aan het schrijven op dit moment. Oh, oké. Okay. Dus aan het einde van de uitzending is het boek misschien ook wel af. Dat nou, zou mooi Maarten zijn? Maarten Rongen kennende... Kennende, ja. Het Dichte Gat... Uh... Goed. Ja, dichter gat. Uh, ik schrijf hem op. Ik vind hem mooi. En nog heel even terugkomend over de beroemde Nederlanders uit Amersfoort van het eerste uur. Ja. Uh, dit gaat over Thijs van der Brink. En Jesse Grote citeert dat hij op de Evangelische School heeft gezeten voor de journalistiek. Ja. Uh, dat was het. Dat was het. Ja. Nou, ik vind het ook voldoende hoor, voor Thijs van der Brink. Maar leuk, hij zat dus in Amersfoort op school in ieder geval. Dat weten we dan. Je leert toch wel tijdens uitzending. Oké, we gaan denk ik naar een beller toe. Ja, ga. Want de lijnen staan rood gloeiend. U kunt nog bellen. 0800 1121 En vanavond de ACO Literatuurprijs 2012. Winnen en uw eigen boek opgeven. Het hoeft niet helemaal af te zijn. Sterker nog, als u alleen de titel heeft... dan komt u al een aanmerking voor de long dan wel shortlist... Juryvoorzitter Ronald Snijders is hier om het te beoordelen. En aan de lijn is Ed. Goeienacht, Ed. Goeienacht, Ed van Mierlo, Nijmegen. Ed van Mierlo? Ja. Leuk? Goed. Familie van? Hafmo? Uh, ja, heel ver. Heel ver, hè? Gecondoleerd ja. nog, Ed. Maar goed, Je... uh, ik heb een, uh, een boek, daar ben ik al druk mee bezig. Ja? Gaat, de titel is De geschiedenis van het carnaval in Staphorst van 1623 tot heden. <laughs> ja. Um, even en, hoor. Het, het, ik, ik heb ja. al ik heb wat research gedaan, het is gebleken bijvoorbeeld in 1710, er ja. mochten er al geen foto's gemaakt worden. Mochten er mochten geen foto's gemaakt nee, worden? Nee, Wa nee. Was het fototoestel er toen nog wel? Ja, nee oh. natuurlijk niet. Oh, maar, okay. um, maar even Ed, want uh, we hebben hier te maken met de ACO Literatuurprijs. Ja. Het lijkt, maar ja, het he, het misschien een toe, beetje, het, het, het, het lijkt non-fictie waar, waar je het over hebt. Ja, het, het is ook geen onderzoek, maar ik dacht ja, ik, ik gok het maar, hè. Ik, ik, ik lever hem in. Maar, Ronald, ja. is er, er is toch ook een non-fictieprijs? Uh, of de geschiedenis? Is er niet een ACO-geschiedenisprijs? Ja, ja, vast. Ja, wa nou. wanneer ga jij die uitreiken Nou, dat, is, dat, moet zo, dat moet sowieso... Dat, dat heb ik dus al gedaan. Dan oh. Anders is het geen geschiedenisprijs. Nou. Uh, ik vind het uh, een leuke titel, maar ik denk niet dat we hem kunnen gebruiken... voor de ACO-literatuurprijs. Uh, Goed. Maar, maar uh, ik wens de volgende kandidaat meer succes. Ik ook. Dank je wel. Dag. Goeienacht, Ed, dankjewel voor het bellen. We gaan meteen door naar Erik. Goeienacht, Erik. Dag, Erik. Dag, um, Om, om, om geen. Ook, ja? Ja? Ga je gang, Ronald? Nee, zeg maar. Um, om, om niet um, meer tijd te voordoen, is het fictie en is het literatuur wat je uh, eventueel gaat schrijven? Nou, het zijn spreekwoordelijke gezegdes die woordelijk gezegd kunnen gesproken worden. Dan nee, komt boek... hij met gezegdes aan. Wat is dat? <laughs> nou goed. Nou, ja, met de uitleg erbij. Oh ja, dat snap ik. Maar ja. moeten door, het gaat toch om boektitels? Nou, de boektitel heet dus Hoge Bomen Maken Lange Planken. Dat, dat is een boektitel. Ja. waar gaat het boek over? Nou, dat gaat dus over uh, gezegdes die, die makkelijk voor iedereen begrepen kunnen worden. Oh, zoals, dat... Ah, zoals, ah, uh, ja. wat, wat, ja. wat ja. we zeggen, als, als er één schaap over de dam is, staat er één minder in de wei. Ja, ja, ja, ja. en wat... Ja, ja, ja. Dus, dus je eigenlijk een soort correctie op de taal? Wat je, wat nou je... ja, dat het voor iedereen te begrijpen is, hè, dat je niet hoeft na te denken. Ja, precies, want dat is jouw ultieme doel, dat je niet hoeft na te denken? Ja, dat is wel handig soms. He? Ja, dat ben ik met je eens. Want je hebt heel lopen, hoor. Je hebt van uh, haaien. en hebben haaie, haast nooit dorst. Is dat wel nee, nee. zo? Ja, nou ja, ik geloof het niet. Je ziet ze nooit in het café. <laughs> Toch? En, Tof. en maak, maak nooit ruzie met een pol, want dan wordt het kwaad. Met een pol? Ja. Maak nooit ruzie met een pol. Ja, een gaspol. Een gaspomp. Ja. Ja. Een Maar even, uh, ja, ik, vind het, ik vind het weinig literair. Ik vind, ja, je ambities zouden iets hoger moeten liggen, toch, voor de ACO-literatuurprijs. We hebben het hier wel over uh, literatuurprijs van een kiosk, hè? Ja, nee, nou, ik dacht, ik dacht, ik dacht dat ik daar wel bij zou horen. Ja. Nou, uh, we, we, we schrijven hem op. Maar Erik, is het, is het een en soort hij... doel in je leven... Uh, dat we uiteindelijk met z'n allen nergens meer over na hoeven te denken? Uh, dat nou, mag, hoor. Het zou fijn zijn, eigenlijk. Het ja. fijn zijn, dan. Ja, want het is... Het is een gesodemieter, hè, dat nadenken over die. Nou, nou, nou, je wordt kei, je wordt kei dan. Nou, dan zou ik zeggen wel rust, rustiging. Dank je wel. Ja, Goeienacht, dag. Um, even kijken, ik krijg ook nog wat um, via de e-mail. Sjors de Paardenmaniac met als ondertitel Wie is hij echt? Wie is hij echt? Ja. Ja. Oh, Sjors de Paardenmaniac is, is de titel? En dan, van wie is dat? Max Wind. Die, die wint sowieso, dus ja. Dat is dan jammer, dat kunnen we net zo goed ophouden. Nee, nee, nee, het is Wind met een D. Oh, gelukkig. Ja. Dan maken we nog kans. Schors de paardenmaniak pa met Wie is hij echt? Ja. Nee. Fijn. Dat is Max Wind, dat is de auteur. Ja. En de titel is Schors. de paardenmaniak. Pa met als ondertitel. Wie is hij echt? Ja. Ik vind hem, ik vind hem heel mooi. Ja. Ja, zou dat literatuur zijn? Uh, dit begint al gevaarlijk op literatuur te lijken. Hij komt in ieder geval op een, op een longlist. Ja, het lijkt ook een beetje soft erotische literatuur te worden. Oh, baard, baard, kan hoeft niet hoeft, per se hoeft, hoeft seksueel, seksueel nee, nee, te zijn, hè? Dat is misschien mijn perverse geest. Ja. Hier, um, eens even kijken. Volgende titel. Mijn binnenkant, jouw buitenkant. <laughs> dat lijkt me een chicklid. Ja. Mijn binnenkant jouw. Oh ja, zo kun je het ook zien. Ja. Ja, jij zit een beetje op die hoek nu. Dat ja, is ook laat natuurlijk. Hè? Ja. Mijn binnenkant jouw buitenkant. Schrijver L.Hector. Dat is vast een pseudoniem voor. Uh, ja. Goed. Uh, ja. Uh, Volgens mij moet jij alles wat nu even op je afkomt uh, in je opnemen. Ja? In je binnenkant opnemen. En dan ga ik met mijn buitenkant. Dan keer ik me naar Jan Teerstra. Oh, natuurlijk. ja. Um, Jan. Ja. Wat ga je voor ons spelen? Het volgende liedje heet Fiets je met me mee naar school. Graag. <laughs> ja? <Yeah>. Komt-ie. <truh> Thank Als het regent, dan gaan we met de bus. We stonden lang te wachten. Ik pakte toen jouw hand. Yes. Als het goed is kom je nog één keer bij ons terug hè. dat oh, is leuk. Ben je daarop voorbereid? Ja, hoor. Heel goed. Um, Akkoord, literatuurprijs Ronald. Um, ja. Ja, wat staat er tot nu toe allemaal op de shortlist? Ja. Um... Van boeken die nog niet af zijn, maar eventueel er ooit komen en wel de titel al hebben. Van de uh, ik kom ook uit Amersfoort. Ja. Um, het dichte gat van Maarten Rongen. Houten gordijnen van Rick. Goedenacht. Hoge Bomen, Schors, de paardenmaniac, Wie is hij echt? Van Max Wind. En natuurlijk Mijn Leven zonder Wim Kok. <laughs> van Hans Bollinger. Bollinger is het. Uh. <laughs> en uh, oh, Bollinger, Bollinger. Oh, oh excusez moi. En, uh, en, uh, en een ander boek van Ronald Snevers. Van ja. Ja, ja. Um, even kijken, we krijgen op de Twitter iets binnen nog. Uh, titel, titel, titel. Duister Verleden van Erik Frietema. Van Erik? Frietema? Duister, Duister Verleden, verleden Met ondertitel Wie beschermt de onschuldigen... als het verleden heden wordt. Ja, oké. Ja. Ik had ook nog... Uh, thuis, had ik al binnenkant, buitenkant? Dat vond ik ook een hele goeie, namelijk. Mijn binnenkant, jouw buitenkant. Eline, Eline Kleibrink brink nomineert zichzelf. Nee? ja. Zilverkleurig koper. <laughs> ze heeft alleen nog geen openingswoorden. Okay. Um, met regen, ja, nee? Oh, ze heeft wel een halve openingszin. Wil je die weten? De, de, een halve openingszin, daar kom je niet ver mee. Maar, met sorry? regen klinken de stemmen anders. Met regen? Met regen uh, klinken de stemmen anders. Ja, natuurlijk. Ja, Met re regen altijd. Als, als de zon schijnt, uh, klinken ze het hetzelfde. Goed, uh, door naar nog meer. Mie, een beller. Een beller. Goeienacht Bart. Hi. Hoi. Uh, ik heb ook eentje. Jo, ja. En uh, ik ga een heel klein verhaal vertellen. Vind je het goed? Tuurlijk, Bart. Dat is uh, um, Olian en a 4 Nou, dat gaat over twee meisjes. Twee hele leuke meisjes. Dat zijn, het is een tweeling. Mm -hmm. ja. nou, het eerste wat hun overkomt... Ze gaan allemaal voor hun avontuur beleven. En het eerste wat ze overkomt... is dat ze met hun klompen... Want ja, hun klompen staan een beetje scheef. En... Uh, dat ze het eerste wat hun overkomt, uh, struikelen ze over het bordes van het uh, stadhuis. Wie. en Nu weet je al waar het toe gaat, ja. of niet? Ja, ja, ja. En dan, en, uh, van het een komt het en, ander. Lopen ze verder. Ze hadden zelf namelijk bedacht van, oké, okay, we gaan een, een vierdaagse bedenken. Want iedereen loopt tegenwoordig een vierdaagse. Ja. Dus die meisjes ook met hun klompen. En die klompen die staan helemaal scheef. En, uh, ja. Toen, uh, Hebben ze uiteindelijk uh, die vierdaagse bedacht? En... Wat zeg jij? Toen hebben ze uiteindelijk die Vierdaagse bedacht. En dat werd... Ja, en toen, gingen ze dus, uh, nou, toen liepen ze door, door, een, door een bos. Bart, als, als ik je heel even mag onderbreken. Ja, wat als, ik heel even... als Bart, je heel even Ik heb nog nooit had gezien. Bart, Bart, Bart. En... Bart sorry, als ik je even mag onderbreken. Dit is wel eens eerder gedaan, hè? Is dat eerder gedaan? Ja. Nijmeegse Vierdaagse. Avond Er zijn heel veel Vierdaagse geweest. Uh, Bart, heb jij een titel? Nee, dokter Anders... Nee. Bart heeft ook geen Bart, titel. Bart meer nog? Ja wel, ik ben hem wel. Ja. Nee, want, okay. want, nou, ik moet nee, want we, we moeten hebben. het een beetje kort houden omdat we um, ontzettend veel mensen aan de lijn hebben. De titel is Audrian en Alivier. Audrian en Alivier. Klopt dat, Bart? Nee, Olian en Adrivier. Olian en A Adrivier. Ja, Olian en Adrivier. En van Bart en hoe heet je heb jij verder nog een naam? Ja hoor, ja, ik heet Bart Hoorzeboorn. Ja hoor. Bart Hoorzeboorn. in Nederland. Nou, ik denk mij een... Uh, ja, jij wilt gewoon graag absurde dingen toch hebben. Nou, als je nog ooit eentje wil. Dan? Hoor je laat luizen gaan. Hoor je en yeah. Dankjewel, Bart, uh, bart, bart Hoorzeboorn. je staat op de shortlist. Eh... Um... Blijf, blijf wakker, want even voor het nieuws van twee uur um, gaan we de, gaat Ronald de prijs de acolytrendierpas uitrekken. Ja. En wellicht aan jou, dus blijf uh, alsjeblieft bij ons. Is goed, is Heel oké. Van. Dank uh, voor je bijdrage. We gaan snel door uh, naar de volgende beller. Goeienacht. Hallo. Met wie spreek ik? Goeienacht, u spreekt met uh, Memo. Goeienacht, Memo. Memo? Ja. Dat vind ik sowieso al een hele goede naam voor een schrijver. En ik schrijf onder het pseudoniem Moog Maag. Oh. Oh, Memo was niet je pseudoniem. Memon is mijn naam. Dat was een... Maar pseudoniem onder wie je schrijft is Moegmach. Ja, ja. Oké. Okay, en ik Moog... dacht, dit is een hele grote kans voor mij... dat ik me ook uh, meld aan die... Poorten van ja. de literatuur. De en het grote publiek. ja. Het dus ja. is, is iets andere thematiek dan tot nu toe... Oké, okay. okay, interessant, ja. Uh, is psychologisch politiek uh, thriller. Ja. En uh, Met titel Op Rutte naar Torentje. Op Rutte naar Torentje. torentje. Wacht, is het op Rutte of op, route? op Rutte? Oh, op Rutte. Rutte. Op Rutte naar het torentje. Naar ja. het torentje of naar Torentje? Doe maar wat jullie willen. Doe maar wat jullie willen. Ja. En die. <laughs> Die boek dat ik heb, uh, in mijn hoofd heb geschreven. eindigt met woord doei. Huh? Wat, wat zeg je? Boek. Ja? ja. Boek. Dat ja. ik heb opgeschreven. Ja. Doei, eindigt met woord doei. Ach, dat vind ik wel leuk. En in ja. plaats van puntje heb ik vraagteken gesteld. Oh, dus dat krijgt misschien een vervolg? Ja! Dat is uh, schrijverstrucs. Ja, know. doei is open einde. Als je doei eindigt met een, een vraagteken, is dat... Nou, ik ja, ben benieuwd dat of... Klopt. Dat... Heel en, goed uh, gedaan. Ik wil zeggen dat uh, meestal is leuk om in de trein op andere vervoersmiddelen te lezen. Omdat het moet een beetje ja. trillen tijdens lezen. Ja, dus je zegt van... Nou, daar zit wel een punt in, want als je in de trein zit, dan gaat je geest eens in beweging. Ja. Klopt. Dus... Niet alleen geest, maar ook uh, hele lichaam. Hele lichaam. alles trilt. Dus die uh, woorden dat ik heb gekozen in deze boek is ook uh, specifiek om te melden, ja. uh, is in één dialect. ...geschreven dat ik noem die dialect autolochton dialect. Autologtoon? Oh, nee, nee, Autolochton, autolochton, je... autolochton. Ja, dat is een nieuw woord in Nederlandse taal. Ik ja. hoop in Vandalen te komen, ook met deze woord. Leuk, ja. ja. Uh, nou, Memo, uh, dankjewel. Uh, op de Route naar het Torentje. Op, op, op de route naar. Nee, het, op, Rutte. op Rutte naar het Torentje. Maar die, ja, het weet niet of ik moet die spellen of niet. Nee, nee, nee. Dat is, uh... Nee, je moet titels nooit spellen. Nee, dat is het Nationaal dictee, memo, waar... En ik wil graag naar de luisteraars, uh, zeg maar, uh, melden, informeren mm -hmm. dat ja? het volgende boek dat ik ga schrijven, zal in Esperanto taal. Oh. Ah, maar dat ik is kijk. dan iets voor de Esperanto Literatuurprijs. Ja, dat is dan weer ja, voor over twee weken. En uh, ik wou nog zeggen Augustus. dat uh, ik heb wel voor het eerste boek dat ik aan jullie heb uh, gemeld, uh, aanbieding uh, gehad om te verfilmen. Maar kijk eens ik dacht ik ga eerst Casaluna bellen. Dat is de goede volgorde. Ja. Hike, uh, in, uh, Met Hollywood. Dankjewel, Nemo. Ja, Nemo, ja. mogen ook en, we jou uh, bedanken. Je staat op ja. de shortlist van de... Resultaat. Ja. Ja. Blijf, uh, blijf wakker. Je staat op de shortlist van de acolytre. Ga je dit jaar ook de Gouden Kalver uitreiken? Uh, is, wel, uh, is wel de bedoeling, filmfestival. Ja, maar gaan we, dat vind ik wel leuk om hier weer terug te komen. Om dan de Gouden Kalver uit aan de, over de nieuwe Nederlandse films. Leuk. Ja. Um, een mailtje krijgen we binnen van Carolien. Uh, titel De wonderbaarlijke vermissing van Ronald Snijders. Maar Snijders met EI, dat ben Dat, ben niet? Ik, dat ben ik niet. Nee, nee, nee. Nou, dat is geruststellend. Dat is een, dat is een fictie. Toch gaat het boek over een jaar en twee dagen schrijven. Okay. Wa waarom is mij een compleet raadsel. Ja. Um, eens even kijken, gaan we naar een beller toe nog? We gaan naar muziek. Uh, Jan Teerstra van het collectief Het Nieuwe Lied... die hier samen met Evenke Den Heldjes uh, gaat namens hun beiden... Nog één keer live muziek voor ons maken. Ga je weg? Ga je mee? Het weekend is begonnen. Is te koud om te blijven. Wil je hier nog wel on more. U, um, van het Nieuwe Lied. Ik ga jou nog even iets vragen, Evenke. Um, wanneer kunnen wij jullie zien binnenkort? Uh, de eerstvolgende is in het Openluchttheater. Waar? 28 juli in Amsterdam. En 8 oktober begint de reeks in Theater Bellevue. En hebben jullie een website? Ja, www.hetnieuwelied.nl Oké, okay, daar gaan we op kijken. En er komen nog andere nieuwe lieders naar Casaluna deze yes. zomer. Hartstikke goed. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Oké, okay. het gaat spannend worden. We hebben nog uh, acht minuten over in deze uitzending en uh, we staan op het punt de Aco Literatuurprijs 2012 uitreiken. Althans, Ronald Snijders, mij hier de gastvoorzitter van de jury. Ja. Uh, we hebben de laatste uh, genomineerde Lisbeth, Goedenacht. Uh, goedenacht. Goedenacht. Ik, ik heb een, uh, een kinderboek geschreven. Dat, en, ja. Oké. Okay, ja. ja. En de titel daarvan is: Ik lees al. Jij wel, vraagt ik. Ja, ja, ja, ja. Dus ik lees al, jij wel. Ik lees al, jij wel. Ja. Lisbeth, heb ja. jij de radio aan staan? Eh, uh, even kijken, ja. Kan je hem uitzetten? Dan hoe kunnen we je beter horen? Ja, wacht even. Nu? Geweldig, ga door. Nu, nu horen we je. Dus uh, de titel van het boek is Ik lees al, ja. jij wel. Ja. ja. Daar, daar, daar zit een uh, heel spannende ja, frictie in het ja, titel. Het is, ja. het is, het is, of is het non-frictie? Nee, nee, dit is, uh, uh, is non-frictie. Het is uh, een werkelijkheid en ik test dat op mijn uh, kleinkinderen. Mijn kleinkinderen die, uh, die vinden dat erg leuk, zo'n kinderboek. Die zijn inmiddels 16 en 17, dus uh, dat spreekt hun wel aan. Ja. Het zijn dus echt voor hele oude kinderen eigenlijk. Hey, ja, ja. Leuk Jong-adult ja, ja. is het dan, hè? Ja, jong-adult. Ja, je moet er wel jong-adult ja, ja. voor ja. hebben. Ja, Dat is ja. een ja, Nee, een... het is echt een kinderboek, hoor. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Interessant. Ja. Nou. Een, een, een longlist waard, zou ik zeggen. Lisbeth, je staat op okay. een longlist. Gefeliciteerd alvast uh, mee. Het is inmiddels uh, klaar. Oh, het ja. Maar uh, Het is af, maar uh, ik moet er wel nog even aan beginnen. Ja, ja. ja. ja. Okay? duidelijk. Ja. Hartstikke goed. Dank ja. je wel. Okay. Succes, so, so, <laughs> een longlist. Goeie um, Ik ga de laatste um, Twitterberichten voorlezen. Ja. Uh, Kerel van de Uilenberg. Niet Karel, maar... Kerel van de Uilenberg, daar heb je al een hele mooie naam eigenlijk. <laughs> het is geen memo, maar ja. <laughs> Zijn boek heet naar, naar mijn hoofd geslingerde voorwerpen. Mooi. Mooie titel. Kunnen Vro we hem bellen? Ja, Eline Kleibrink Vroeger is alles beter. Is alles beter? Vroeger is alles beter. E is beter. Ja, ook mooi hoor. Ook mooi. Ook mooi. Um, etcetera, etcetera. Um, et etcetera, etcetera. dat is ook een Frans. Ja. Verder weg dan dichtbij. Hmm. Mm, ja. Wat was nou die eerste die je voorlas? Die, die, die vond ik eigenlijk wel heel erg goed. Wat naar was het mijn hoofdgeslingerde voorwerpen. Naar mijn hoofdgeslingende voorwerpen van we... Kerel van de Uilenberg. Kerel, kan deze kerel even bellen met ons? Daar hebben we geen tijd meer voor. Hij oh. staat wel op de shortlist. Want um, we gaan over naar uh, het juryrapport. Ja. Um, is even kijken, um, ik zou zeggen, Ronald, wat vond je van de inzendingen van dit jaar? Ja, ik, ik moet zeggen, dit jaar, het was een goed jaar. Mm -hmm. Voor de Aqualiteratuurprijs. Uh, er is veel uh, niet gepubliceerd. En dat is uh, ook wat waard, want er is sprake van ontlezing in Nederland. We lezen steeds minder, en ook wij als jury hebben niks gelezen. En, maar gelukkig zijn die boeken ook niet geschreven. Dus dat scheelde ons dan weer een hoop werk. Uh, mooie de... titels. Ja. Ik wil graag uh, ja, dat uh, gezegd hebben. Ik heb een aantal uh, titels voorbij horen komen... die uh, ja, eigenlijk een boek waard, uh, boekwaardig zouden zijn. Uh, mijn leven zonder Wim Kok van Hans Bollinger... Uh, zit, denk ik dan aan... ik denk aan, na mijn hoofd geslingende voorwerpen... Kerel van der Uydenberg. Ja, Karel van der Uydenberg. Het gat van Maarten Rong Ronger. Uh, uh, maar de winnaar... Van de ACO Literatuurprijs 2012 is geworden Houten Gordijnen van Rick Goeienacht. Rick, als het goed is hang je aan de lijn. Rick. De lijn, ja. Je hangt aan de lijn. Je hangt aan de lijn. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. De ACO de, ACO literatuurprijs. Dankjewel, dankjewel. Ja. En eerste reactie. Dat vind ik echt heel erg tof. Ja. Jij hebt gewoon de ACO Literatuurprijs uh, gewonnen met, met, met, met je boek. Uh, er zit leuk. geen geldbedrag aan vast. Had je het verwacht, Rick? Uh, nee, totaal niet. Want ik, uh, ik heb hele mooie titels uh, voorbij horen komen. Ja. Uh, vooral die uh, ja, naar mijn hoofd geslingerde voorwerpen. Die sprak mij ook uh, aan. Dus ik dacht van, dat wordt hem. Ja. Maar uh, uh, met nipt uh, voorsprong heb jij met... Uh... Maar de jury was unaniem. Want ja. jij bent in je eentje de Ja, ik ben in, in, in, in, in de jury. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, dus dat is uh, heel goed nieuws. Dank je wel uh, voor je inzending en heel veel succes met, uh, met die met enorme... schrijven. Ja, en maar met ga je die dit... boeken, al die boeken natuurlijk, hè? Ga, ga je de cijfers. Ja, ja, ja, ja. uh, ja, ik, ik ben er ik ben heel druk mee bezig. Ik heb er zelfs een uh, schrijfcursus voor gevolgd. Ja. En een heel belangrijke regel uh, van die docent was: schrijven is schrappen. Nou, en daar hou ik mij dus aan. Ja. ja dat is absoluut belangrijk. Nou, en wat dat betreft heb jij heel veel geschrapt en daar zijn we heel blij ja. mee. Behalve ja. die titels. Uh, uh, houten, gordijnen houten gordijnen is de winnaar... Rick goeienacht. Rick Goedenacht is de, de winnaar van de ACO-literatuurprijs. Um, dankjewel, Rick. Uh, wij kregen uh, overigens wel een boos telefoontje... Uh, van de ACO-literatuurprijs. En ze laten weten in een verklaring... dat niet houten gordijnen, maar een ander boek de prijs zal winnen. Oh. Dat is uh, minder goed nieuws. Althans, voor Rick, wel voor mij... Dat is jouw eigen boek. Uh, een ander boek uh, maakt dus kennelijk toch nog wel kans op een agro-literatuurprijs. En dat, ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Als juryvoorzitter, als ja, schrijver. Ja. ja, als schrijver, als juryvoorzitter en ja, als mens. Ja, ja. Ronald Snijders, mag ik jou uh, bedanken voor uh, je komst naar het Huis van de Maan? Uh, ik vond het leuk dat jij er ook was. Uh, en wij vonden het leuk dat jij er was. Mag maar... ik dat met de, de, mijn site noemen? NormaleMensen.nl. Nee. Oh, Jammer. Dames en heren, um, het was een uh, voorrecht dat wij u Ronald Snijders' twee uur live konden presenteren. Je mag wel zeggen waar ze je het voor het eerst kunnen zien. Uh, aanstaande zondag op Zwarte Cross... Dan is zwarte Ja, ik ga uh, mijn eigen teksten voorlezen, voorschreeuwen uit eigen werk. Uh, ongeveer over, denk ik, over het geluid, over van de, de motoren. Ja, ja, geen idee. Ja, ja, precies. Zondagmiddag, zwarte cross. En daarna uh, ben ik maandelijks in het Perron te zien in Amsterdam. Ze uh, ja. dus moeten even. Normale Mensen.nl. Noem check. maar eens je site nog even. Normale Mensen.nl. Kijk eens aan. Ook op Twitter, Facebook. Um, dankjewel. Aqualiteratuurprijs is uitgereikt. We hebben live muziek gehad. En um, wij gaan hier bij Casalouna uh, langzaamaan aan de luiken sluiten. Morgen nacht zijn wij er weer. Um, dan um, komt Kokin S.T. Stroker. Zij is met 21 jaar de jongste vrouwelijke masterchef van ons land. En het zal gepresenteerd worden door Nathan Vecht. Dat hey. ben ik. Dat ben ik. Leuk. Ja. Um, en zometeen hier op Radio 1 neemt Wakker Nederland het van ons over... met het programma Nog Steeds Wakker. Dat is natuurlijk ook geestig eigenlijk. Ja, dat ja. je... Omroep heet wakker Nederland. Dit, ja. Presentatie. Bastia Nachtegaal, wat ook een prachtige naam is... Um, voor een nachtpresentator. En Anne de Jong staat hier. Ik dank u voor het luisteren. wens u een hele goede nacht. En wellicht tot morgen. Dag.